Dikte Tehark met het NOS Journaal. Energiebedrijf Delta ziet voorlopig een centrale in Zeeland. Vanwege de crisis en de kosten van zo'n centrale was al besloten dat Delta de plannen in elk geval voor een half jaar uitstelde. Nu is duidelijk dat de plannen voor zeker twee of drie jaar in de ijskast gaan. Dat heeft het Zeeuwse energiebedrijf vandaag de aandeelhouders laten weten. In Westerbork is het oorlogsmonument vernield. Volgens burgemeester Jan Broertjes gaat het mogelijk om metaaldieven. Het monument bestaat uit twee sokkels met teksten en een beeld in de vorm van een twee meter hoge bronzen vlag. Broertjes zegt dat het beeld van enkele honderden kilo's waarschijnlijk met een auto omver is getrokken. De bronzen vlag is blijven liggen. Bij een actie van de Fiat zijn zeven verdachten van een grote fraudezaak opgepakt. Op veertien adressen in de buurt van Nijmegen, Eindhoven en Venlo zijn huizen doorzocht. De verdachten hebben de belastingdienst voor bijna 2 miljoen euro opgelicht. Bovendien stuisterde de Fiat op een hennepkwekerij, cocaïne en een pistool. En er zijn auto's, sieraden, dure horloges en 90.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Door de daling van de huizenprijzen is het gemiddelde vermogen van de Nederlanders aanzienlijk gedaald, meldt het CBS. Vorig jaar januari was het gemiddeld vermogen 29.000 euro tegen 33.000 een jaar eerder. Bij het vermogen kijkt het CBS naar de waarde van de eigen woning en naar banktegoeden en aandelenbezit, verminderd met de hypotheekschuld. Turkije heeft nogmaals gedreigd met sancties tegen Frankrijk. De Turken zijn woedend dat de Fransen een wet willen invoeren die het verbiedt om de Turkse massamoord op de Armeniërs in 1915 te ontkennen. Vanmiddag stemt de Franse Senaat over de wet die volgens de Turken niets anders is dan een verkiezingsstunt van president Sarkozy om de 500.000 Armeniërs in Frankrijk achter zich te krijgen. Het weer buien, sommigen met hagel en onweer, temperatuur een graad of zeven vanmiddag. Ook vanavond buien, morgen eerst zon, later opnieuw bewolkt. Het wordt wel iets frisser morgen. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NMH. Dan... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tot zover de verkeers...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 So when we found you, we could not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 This is Glad you stayed. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness.